Dit is Maat Schreurs met het NLW journaal. De familie van voetballer Abdali reageert emotioneel... maar positief op de erkenning dat Ajax fouten heeft gemaakt. Wel zet de familie vraagtekens bij nieuwe medische gegevens... die algemeen directeur Edwin van der Sar tot dit besluit hebben gebracht. Noori werd vorig jaar getroffen door een hartstilstand... en liep daarbij ernstige en blijvende hersenschade op. Ajax erkende vandaag volledige aansprakelijkheid in de zaak... De familie wil dat Noori verder thuis wordt verzorgd. De Syrische man die in Duitsland een Israëliër met een keppeltje mishandelde... is veroordeeld tot vier weken cel. Hij sloeg de Israëliër op straat in Berlijn met een riem. Volgens de Syriër had hij niet gezien dat het slachtoffer een keppeltje droeg. Maar volgens de rechter was er wel degelijk sprake van antisemitisme. De zaak leidde in Duitsland tot veel ophef. De dader moet ook de villa van de Wanzee-conferentie bezoeken... waar in 1942 nazi-kopstukken bespraken hoe de holocaust uitgevoerd zou worden. Actiegroepen denken dat veel meer mensen last zullen krijgen van vliegtuiglawaai als Lelystad Airport vakantievluchten van Schiphol overneemt. Ook zal de overlast groter zijn dan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beweert. Ze baseren dat op de resultaten van de belevingsvlucht eind mei... Die vlucht overschreed op bijna alle meetpunten de maximale geluidspieken in de milieueffectreportage, zeggen de actiegroepen Red de Veluwe en Hoogoverijssel. Op het WK Voetbal zijn Portugal en Spanje een ronde verder. Spanje speelde gelijk tegen Marokko, het werd 2-2. In de laatste minuut maakte Spanje nog gelijk. Portugal speelde gelijk tegen Iran en die wedstrijd eindigde in 1-1. Ronaldo kreeg een strafschop, maar die werd gestopt. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Minimumtemperatuur een graad of 10. Morgen zondag. In het noorden en aan zee wordt het een graad of 20. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 show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 But I know I'll think of you every step of the way, and I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 Show me.